Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Volksgezondheid gaat 100 nieuwe partyteststraten opzetten. Op die locaties kan je laten testen als je naar een concert, een sportwedstrijd of de bioscoop wil. De extra testplekken zijn nodig omdat de GGD alleen maar mensen test om het virus onder controle te houden. Niet om uitjes mogelijk te maken. Er wordt gewerkt met een goedkope sneltest. Bij de test krijg je een code die je, kunt je kan je invoeren in een app. Dat scherm kan je dan laten zien bij de ingang van bijvoorbeeld een bioscoop. Krijg je een groen vinkje, dan mag je naar binnen. In Amsterdam zijn drie mannen en een vrouw opgepakt voor fraude met rijlessen en rijbewijzen. Volgens de politie hebben sommige leerlingen rijles gehad van instructeurs zonder diploma. Ook zouden examens zijn afgelegd door lookalikes van de echte kandidaten. Daardoor zijn er leerlingen die onterecht hun rijbewijs hebben gekregen. Mensen kunnen, voorlopig niet de, mensen kunnen voorlopig niet de duizenden tulpen, narcissen en hyacinten van dichtbij bekijken in de Keukenhof. Het wereldberoemde bloemenpark in Lisse wil graag over anderhalve week de deuren openen, maar de burgemeester heeft er een streep doorheen gezet. Hij vindt het niet verstandig, omdat er nu weinig versoepelingen mogelijk zijn. En de agent uit Groningen die gisteravond op straat werd neergestoken is buiten levensgevaar. Dat heeft de politiechef gezegd. De ene collega is zodanig ernstig gewond dat hij nu nog steeds op de intensive care ligt. Gelukkig is hij buiten levensgevaar, maar zeer ernstig zwaar gewond. De andere collega die is nog wel even onder behandeling geweest, maar die is gewoon thuis die is licht gewond geraakt. Twee jongens staken de agent die nu nog zwaargewond in het ziekenhuis ligt neer nadat hij ze aansprak omdat ze nog buiten rondliepen naar de avondklok. En uh, ja dat is in één keer uit het niets. Uh, dat is bizar. Uh, want uh, ja, we spreken gewoon eerst altijd mensen aan en dan verwacht je totaal niet dat, dat, dat het in één keer nee. zo escaleert. De burgemeester van Groningen roept de twee jongens op om zich te melden. Draag dit afschuwelijke geheim niet je leven lang met je mee en meld je zegt hij. Het weer. Vanavond vallen er buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vannacht is het droog. Morgen kan het opnieuw gaan hagelen en onweren. Het wordt maximaal 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoop en de Nieuwe Meer Knoop en knopend Bad amper nog vijf minuten vertraging. De reisroken zijn weer open. Een kwartier extra voor de N242 Alkmaar richting Middenweer. Tussen Omval en Sint-Pancras vier kilometer. Op de N508 Rustenburg richting Alkmaar. Bij Alkmaar-Noord twee kilometer met ruim tien minuten vertraging. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden geen treinen. De spoorbrug is daar kapot. Hou rekening met extra reistijd.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 Naar het bestandje van de, en de datum van de map uh, kijk. Dan denk ik, uh, dat is 2019. Dus dat is alweer een jaar of uh, twee terug. Bijna twee jaar terug. Shameless. Uh, die jongens komen uit Nijmegen. En ook zij uh, zijn bezig uh, met een crowdfundingactie. Doen ze helemaal in eigen beheer. Want uh, ja, die uh, vinden dat, uh, dat ze dat uh, dan weer niet moeten doen via voorkunst. Maar goed, uh, wie zijn wij om daar wat over te zeggen? Maar zij uh, doen dat dus op een uh, eigen wijze. En uh, het is een debuutalbum wat ze willen gaan doen. Um, dit komt van een EP. Dat is de vierde EP die ze destijds hebben uitgebracht. Uh, daarvoor hebben ze natuurlijk ook nog uh, spullen uitgebracht. Maar de, ze vonden de tijd rijp om een uh, heel album uit uh, te gaan brengen. Eh... Uh, voor de mensen die de stijl uh, willen weten, het is een beetje punkachtig. Uh, daar komt het in feite op neer. En ze komen uit Nijmegen. Dus het is een uh, noisy beentje. Uh, ik, ik, ik, ik, ik hou er wel van. Maar goed, uh, wie ben ik? <laughs> maar er zijn natuurlijk zat mensen die zeggen. Dat is rukkoper wat je hier uh, draait. En uh, dan krijg ik ook weer... Uh, bijvoorbeeld de, de nodige kritiek... als ik dat uh, weer zou draaien tussen 10 en 12. Want dan krijg je weer van dat soort uh, teksten... weer naar je toe. Van ja, we zijn maar net uh, begonnen. En we zijn uh, dankzij hem... zijn we weer een carrière. En uh, dat is sky high. Zoiets uh, zei Tino Stuy... van dinsdag. Maar goed. Um, door met uh, vrij recent materiaal. Er staat al een, een week of wat... Uh, in het lijstje. Maar... Het is ook wel een hele mooie single, hè? Van Vee met Openly Remembered. eigenlijk ook weer een droppie. Ik had uh, min of meer eigenlijk uh, gezegd... Uh, dat ik hem wel in het eerste uur zou uh, draaien... tegen Karel Witte. Maar uh, dat is er niet van gekomen. Uh, is hij alsnog... in het uh, tweede uur terechtgekomen. Uh, waarom zeg ik dat? Want... om negen uur is uh, de videopremiere... geweest van dit nummer... van Ghost Echo. Met Late Night. Maar even goed, uh, is hij gewoon... vers van de pers. Dat, dat, dat uh, dan weer wel. En uh, dus, Ja... Het is altijd leuk als je, je dan op een gegeven moment ook uh, hagelnieuwe muziek uh, kan uh, laten horen. Um, goed, voor de mensen die, uh, die het dan uh, willen weten. Uh, je kunt het dan op het uh, YouTube kanaal van Ghost Ego. Kun je dus de clip aanschouwen. Um, opvolger dus van Conspiracy Leader. Ik uh, denk dat hij zomaar ergens uh, bij mijn uh, grote vrienden op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij Radio Capelle weer uh, te horen zal zijn. Ik, uh, ik, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat wel gaat gebeuren. Uh, nog een uh, hagelnieuw nummer. Uh, daarvoor hoorden we trouwens Von V. En uh, daar heb ik nog wel wat over te vertellen. Want uh, dat gaat eigenlijk over een proces. Een levensproces wat ten einde komt uh, tussen een man en een vrouw. En dan is er ook nog een behoorlijk leeftijd Verschil. Uh, en eigenlijk is het dan van ja, je wilt toch iets uh, willen proberen, maar uh, uiteindelijk zie je dat het helemaal niks oplevert. Dat is zo'n beetje de strekking van het verhaal. Een van uh, de twee, uh, de vrouw van uh, het stel, werd zo ziek uh, dat uiteindelijk. Het uh, niets anders uh, dan het onvermijdelijke ging gebeuren. Dat, uh, dat de ogen gesloten werden. En dat, dat het uh, tijdelijke voor het eeuwige werd verruild. Dat is uh, overal Remember in de Notendop. Um, toegekomen aan uh, weer uh, iets nieuws. Um, ik werd daar een beetje opmerk, uh, ja, opmerkzaam gemaakt door een management. Door het management uh, van Endewerf. Want daar komt het vandaan. Uh, het, is een, uh, het is een Groningse groep. Ja, en uh, het is een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, er zit een banjo in en, en toch is, is het nog uh, hier en daar best nog wel een beetje... Er zit er toch wel een rafelrandje aan. Uh, ik, ik heb het over een band. Damn Dirty Times, heet, uh, heet die band. En het uh, komt van een uh, album wat binnenkort uh, gaat verschijnen in Gold. We trust. Ik dacht dat dat morgen gaat uh, gebeuren. En uh, ze hebben al één single vooruitgestuurd. Uh, die, die, die zal ook uh, morgen daar wel op, uh, op te vinden zijn... En dat nummer dat heet Keep Digging. Hier zijn uh, de mensen van Them Dirty Dimes. It's astounding what it was Since Sammy Wills the boom. out to war war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 Wide open as we lose control. I felt the breathing of the animal. Treat me like a booty felt the breathing of the animal. Trick me like a booty call. In 2019 was Frank van Kaster hier in de studio geweest. Toen was het Nederlandstalig. Hier en daar circuleren wat filmpjes links en rechts op het web. We hebben een eigen YouTube kanaal. Maar Frank van Kaster komt terug. Samen met Daphne Holland. Maar dan onder de Kafka-vlag. Dit was het laatste nummer. Booty Call. En daarvoor hoorden we... Damn Dirty Dimes en God We Trust is het album. En Keep Digging is het uh, nummer wat ze hebben uitgebracht. Uh, het uh, is tijd om te gaan praten met Michel Gelen van Death Star Discotheque. Zeg ik het zo goed, Michel? Ja, precies. Ja? Uh, jullie zijn een uh, luidruchtig uh, bandje uit, uh, uit Boksel, heb ik begrepen. Ja. Ja, ja Boksel en Eindhoven. Ja, Boksel en Eindhoven. Ja, zo stond het er ook uh, in. Ja. Um, uh, is dat uh, nog een uh, goed muziekklimaat om daar uh, wat, te, wat te doen? Uh, nou ja, goed. Uh, Eindhoven, waar onze drummer vandaan komt en waar ik zelf lang heb gewoond. Mm -hmm. Ja, is natuurlijk nog altijd uh, te boeken als uh, Eindhoven Rock City. Ja. En uh, ja, ook qua muziek is het hier in Boksel uh, goed uh, toeven. Nou ja, ruimte om te spelen in dat soort zaken. Want dat is volgens ja. mij denk ik ook wel belangrijk, toch? Om ja, te repeteren, dat bedoel ik eigenlijk, hè? Ja, ja, ja, precies. We repeteren in Bokstel en we hebben wat... Uh, er zijn ook wat festivaletjes uh, in Bokstel en de omgeving. Dus uh, ja. aan het spelen komen we hier wel toe, ja. ja. Uh, even over de band, uh, want hoe lang uh, bestaat de band? Uh, nu pas een jaartje of drie, denk ik. Ja, is... ja waarvan één jaar een uh, corona jaar is. Ja. We zijn uh, volgens mij 2000, eind 2018 uh, uh, ja, eind 2018 zijn we begonnen, Eugène de gitarist en ik, ja. Uh, um, met uh, ja, allemaal liedjes schrijven en toen zijn we eigenlijk meteen begonnen met een, uh, met, een uh, met nummers opnemen. Daar, uh, ik ben de live de, de zanger gitarist, maar op die eerste promo CD die we hebben gemaakt, drum ik ook nog. Ja. En toen zijn we eigenlijk uh, vrij snel, is Roelofd uh, erbij gekomen op drums. En vanaf het begin, ja, toen gingen we al vrij snel optreden. Ja. Dus dat was 2019. Hebben we echt een hele serie optreden weggespeeld. Ja. En twee, 2020 begin nog ook. En toen was het afgelopen. Ja, ja het is nu een beetje, uh, jezelf een beetje vermaken, als ik het zo uh, hoor. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Nou, nou, dan weet ik uh, dat jij uh, ook daarnaast het een en ander ding, dingen doet. Dus uh, uh, jij verveelt die niet, denk ik. Nee, nee, nee, want we hebben ook die tijd van ja, de corona gebruikt, uh, ja. dat het live circuit stil ligt uh, om, de, de, om deze single op te nemen. Ja. Die hebben we online, uh, online gemaakt, iedereen werkte netjes thuis en uh, ja, de partijen zijn uh, samengevoegd en, uh, en dit... Uh, dit is het resultaat. Ja, uh, ben je daar ook uh, zelf uh, blij mee? En is, is de band als geheel daar blij mee? Dat je dan toch in staat bent dat iedereen zijn bijdrage levert. Hè? En, want, uh, want die moeten dan een eigen partijen, moeten ze dan dat thuis doen? Uh, ja, want het, je ziet elkaar niet. Het is toch even. Nee. Uh, nee. Dus dat lijkt me ja, heel apart. Nou ja, goed. We hebben er wel bewust voor gekozen om een nummer te gaan. Uh, we willen sowieso toch iets uitbrengen. om gewoon ook een deel te blijven. Ja. En toen hebben we ook gekozen voor een liedje wat we eigenlijk al, al, al heel lang live spelen. Dus het, de, de structuur van het nummer en de partijen waren duidelijk. Ja. Dus, en, en daarom is het denk ik ook gewoon... Uh, ik ben erg tevreden over het resultaat, ook over de mix en de mastering... die uh, onze gitarist uh, Eugene heeft gedaan. Mm -hmm. Want je merkt gewoon als je aan, aan nieuwe dingen gaat werken... dat dat toch iets, ja, voor ons iets lastiger is. Mm -hmm. uh, als je dan vanaf, vanaf nul een liedje moet gaan optuigen thuis... en uh, en dan moet iedereen daar nog weer zijn partij en we terug appen en we mailen en we bellen. Ja, dat, dat was volgens mij is, is onbegonnen werk. Maar dat was met dit liedje dus niet omdat we dat lang live spelen. Want we hebben het eigenlijk ook opgenomen, hè? gewoon zoals we het live spelen. Dus de structuren waren duidelijk. En uh, nou, het resultaat mag er zijn, ben ik zelf. Ja, want, uh, want uh, dat, dat, dat is... Uh, ja, je, je moet wat uh, doen, maar uh, repeteren jullie dan even goed nog wel? Uh, of nee, nee, nee. Dat, dat, nee, dat, dat ligt helemaal stil. Ja, ligt helemaal stil, want uh, ja, waar we repeteren is ook gesloten. Ah, dus, dus jullie kunnen uh, gewoon niet naar binnen? Dat is, uh, dat is het probleem? Nee, nee, nee. Dus we, ik heb de andere jongens ook al een, heel, ja, al een hele poos niet meer gezien. Dat, dus, uh, uh, dat lijkt me best wel nog wel even uh, heftig. Uh, of uh, is het dan uh, ja, niet, niet fysiek, uh, uh, elkaar even tegenkomen op anderhalve meter afstand en uh, een beetje bij, bijpraten, dat is er niet bij? Ja, wel, dat, dat hebben we wel gedaan, want de, ja, de laatste twee maanden hebben we dat eigenlijk ook al niet meer gedaan. Nee. Ook, ook gewoon, ja, ja, ja toch, uh, ja, goed, die avondklok is al onhandig natuurlijk, dan moet je al voor negen ja, uur uh, Ja, dat speelt ook een rol. Ik uh, moet niet terug zijn. Maar, maar goed, we appen natuurlijk veel en we mailen veel en we hebben weet je, allemaal plannetjes en we gaan ja, stiekem werken we ook online door en allerlei uh, ideetjes en dingetjes. Ja, ja. uh, dus de band leeft wel, alleen op een andere manier. Het is wel ja. heel vreemd. Ja. Zo, man, het is al... Nou, ik kan me sinds mijn zestiende niet heugen dat ik een jaar niet naar een festival ben geweest. Nee, er zijn meerdere, denk ik, die dat ook hebben, ja, Michel. Dus uh, ja, dan gaan ik... Dat geloof ik dan wel. Um, Zegt in een jaar niet, niet zelf heb gespeeld op een podium. Het, het, het lijkt wel alsof je zakgeld uh, voor een jaar is in, uh, ingenomen. Zoiets. Ja, zo lijkt er wel niet. <laughs> um, even over uh, dan... Van, ja, kijk, als je dan op een gegeven moment uh, zo in zo'n situatie uh, zit... Uh, zie je dan uh, ook al uh, stiekem uh, te denken van waar dat die avondklok er dan maar afgaat. Dat je dan op een gegeven moment gewoon weer iets kan doen. Is dat, is dat een beetje waar jullie dan nu een beetje naar uit kijken? Of, ja. ja, absoluut. Kijk, kijk ik denk dat, dat iedereen die muziek maakt, op welke manier dan ook, of, of bij de hele muziekbus is betrokken. Of je nou uh, popjournalist bent, of PA-technicus uh, of muzikant. Hm. Ik denk dat iedereen. Uh, ja, hoop dat het zo snel mogelijk over is en dat iedereen weer, weer kan. En dan gewoon ja, repeteren, naar uh, uh, optredens toe gaan, zelf spelen, naar festivals toe. Want dat is wel het leven wat wij leiden. Normaal liever alleen, ja, nu een jaartje niet. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Ze zeggen wel eens, wat is een jaar op een mensenleven? Maar ja, het kan veel uitmaken natuurlijk. Of uh, zie, zie ik dat verkeerd? Ben jij een uh, wat optimistisch ingesteld mens? Ja, kijk, ja, het, het is niet zo dat, dat alleen ik ermee zit. Daar zijn nee. mensen misschien nog veel slechter getroffen door alles wat er gebeurt op momenten in, in het leven van iedereen. Ja. En kijk, muziek ja, is natuurlijk voor mij een heel belangrijk stuk. En natuurlijk mis ik dat. Maar uh, ja, ja, ik denk dat er veel mensen misschien nog wel veel, uh, veel meer uh, last hebben van alle coronaperikelen en maatregelen en inkomstenderving sociaal gezien, ja, je weet, ja, op alle fronten. Ja, uh, is, dat, is dat ook een beetje, dan komen we weer een beetje in de richting van jullie band, is dat, uh, is dat ook een beetje, ja, uh, het geluid wat jullie een beetje brengen? Is dat donker of uh, valt dat dan nog enigszins mee? Nou ja, we staan een beetje te boeken als een indie-postpunk-band, maar ja, ja goed... Is... Het slaatje postpunk is ook wel een beetje hip, heb ik soms tegenwoordig. Dat alles wat een beetje hard en uh, wavy klinkt, dat het al snel postpunk is. Yeah. Dus, dus ik kan me er wel een vinden en ik denk ook wel dat, dat de, de, de single die nu uh, van ons uitkomt uh, bij Gentleman Recordings, uh, of die, die in ieder geval de promotie daarvoor doen, hm. dat, uh, want ik wilde hun naam ook even noemen. Ja, dat is alleen maar goed. Ik bedoel, uh, maar we, je, je bent niet de enige vandaag hoor, want Enemone die, die, die zitten er ook bij en ja is is ook al. Dus, ja, dus, ja, ja, ja. Te ja, ja, ja. Dus, dus uh, ik, ik bedoel, de, de producten uh, worden wel uh, vandaag uh, getoond in uh, deze uitzending. En, en ja, het is nog niet het laatste hoor, dat kan ik je verklappen. Nee, maar... Dat is ook <coughs> ook wel mooi van, van Adwin en Ronald natuurlijk. Dat ja, we, ja, we moeten ze.voor het... mee hard aan de kaart trekken, dat waardeer ik echt ontzettend. Dus, nou ja, ze hebben er een neus voor. Uh, en ik denk dat dat al alleen maar goed is uh, voor. Uh, de, uh, voor Muzikanten in zijn algemeenheid die echt wat uh, serieus uh, aan de weg gaan het timmeren zijn, denk ik. Um, ja, ja, absoluut. Ja. Even, even naar die single, uh, Face Yourself. Uh, als ik zo naar de titel uh, kijk en, uh, en lees... dan denk ik, ja, uh, dat zou ook zomaar uh, met uh, de tijd uh, waarin we leven te maken hebben. Ja, het zou zomaar kunnen. Misschien ja? is het uh, wel dat, dat het een, een, een extra lading op dit moment krijgt of heeft... Of niet. Maar ik denk, uh, ja, voor mij is het niet iets wat nu per se met corona te maken heeft. Het is meer iets wat, wat ik toch altijd wel aan, uh, aan uh, heb als mens. Om toch ook te na te denken van stil te staan. En eens dus te kijken van, uh, waar ben ik mee bezig? Uh, hoe doe ik de dingen? Is alles nog wel zo productief wat ik doe? Is het, uh, voelt het prettig? Uh, hoe is het voor mijn omgeving? Dus een beetje, ja, een beetje introspectie of hoe je het moet noemen. En dan is het ook puur... Vanuit mezelf bedoeld. Het is niet zo dat ik door te zingen Face Yourself... dat iedereen opeens in de spiegel moet gaan kijken. Nee, oké. Okay, maar de, de, de mensen die misschien goed naar het tekst kunnen luisteren... die kunnen altijd wel iets in zichzelf daarin herkennen. Want dat is dan weer het mooie van muziek, denk ik. Ja, ja dat denk ik wel. En ik vind het ook wel... de, de, de, de, de, de tekst, die, die, die heb ik wel nog een beetje bijgeschaafd. Ja. Zo van, ja op dit moment zitten we in die corona uh, ja, lockdown of, of met die maatregelen. Mm -hmm. En uh, uh, ik begin ook te zingen met van, uh, ik wilde dat ik in een tijdmachine kon stappen. <laughs> Zo van, ja de escape van, van het huidige moment, ja. die zou ik wel prettig vinden. Yeah. Professor ja, professor Barabas. Ja, ja zo, dus die, die link uh, zit er natuurlijk wel in. Ja. En misschien ga, gaan we met z'n allen ook wel meer naar, we worden iets meer teruggeworpen op, op, op onszelf en ons... Ja, dat je daardoor ook wel meer stil gaat staan, van god, wat, wat zijn we toch allemaal aan het doen op ja. deze aarde en hoe gaan we met alles om op de wereld. Ja. Uh, zullen we hem dan maar uh, laten horen, want uh, morgen komt hij uit, Des Star. Ja. Ja, nog even, waar zijn jullie te vinden? altijd belangrijk. Sociale media, noem maar op. Oh ja, Facebook, website, uh, Spotify. Uh, ik zou gewoon even Death Star Discotheque in het uh, type Google, en dan uh, komt het wel uh, te zijn. Goed, hier is die. De nieuwe single, Face Yourself, van Death Star Discotheque. Oké. Hey. Dat moet, moet er wel wat uh, gaan komen. En heb ik het ik nou het schijfje openstaan? Jongens, jongens, jongens, jongens. jongens. Dit is echt uh, even gewoon uh, een beetje werk. And disappear away. Lost inside my feelings. And drowning to my tears.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 Randje. Dit is uh, van het uh, King Forward uh, Records label. Oftewel, het komt uit uh, Volendam. Tenminste, hij niet. Maar het werkt wel. Um... Puma Of Pale Puma, zo moet ik het uh, eigenlijk uitspreken. En All the Colors of the Moon. Uh, het is uh, nieuw werk. Uh, ik geloof dat het uh, nog amper anderhalve weken oud is. Zoiets. Eind februari is het uitgebracht. En er komen nog meer leuke dingen aan van uh, dat uh, label in Volendam. Uh, dat heb ik me laten vertellen. Want uh, Frank Pont is uh, degene die daar onder andere achter zit... Uh, en dit was één van de exponenten. Daarvoor uh, Death A Star Discotech met uh, de nieuwe single Face Yourself uh, gedaan door Gentleman Recordings. Nou, uh, daar komt ook uh, dit uh, vandaan. Want vorige week hadden wij haar in de uitzending. Inmiddels alweer bijna twee weken oud uh, deze single Nomad van Lacet. ...om wel eens een beetje af te vragen wanneer dit nou is, uh, wordt opgepikt door het alternatieve circuit. Jongens zijn al uh, lange tijd bezig hoor, sinds, uh, volgens mij al sinds 2012-13. Maar uh, toen heette ze uh, heel anders en uh, ze hebben op een gegeven moment een beetje gebroken met die muziekstijl... ...en dachten van nou dan uh, noemen we ook ons anders. En uit het niets zijn ze ineens uh, weer gekomen... Met nog een vierde spooklid erbij. Dayweaver. Gelukkig weet ik uh, meer uh, over deze band. Maar ik uh, ga niet die oude naam nog een keer noemen. At Ease is uh, de laatste single. Daarvoor hoorde je Lasset met Nomad. Dat is het uh, nummer uh, wat, uh, wat je hebt uh, kunnen horen. Uh, volgende week is er weer een uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Ga ik niet uh, helemaal in mijn eentje doen. En dit was een van de keren dat we hadden gedraaid. The Irrational Library uit Haarlem. En... Excess in the sky of cases in the sky with Mindemovil. It's the backstory to every bad dream. The monster lurking in the closet of every confrontational moment. This era of the truly crazed finding comfort in continuously creating confusion out of contradiction. Of cash money conformity. Of capitalizing on Discomfort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 Of this world, will that, will that, will be the universe's last lap?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 Irrational Library. Vijf man sterk. Uh, ze doen uh, kunst. Uh, en doen dat ook uh, met een uh, vorm van muziek. En dit was een van de singles. Uh, Jip Richter kwam er uh, de laatste keer mee. Dat is weer drie weken terug. Maar uh, we hebben hem uh, toch uh, maar weer eens eventjes uh, erbij gehaald. Uh, aan alle leuke dingen komt een eind. Ook aan deze Alternative FM. Het is uh, weer geweest. Uh, volgende week uh, dan is er dus een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Met live muziek. Want Jacob die Edward uh, komt uh, spelen. En, uh, dan, uh, en voor de mensen die op die uh, webcam mee zitten te kijken, die denken: van ja, er, er gebeurt wat. Ja, we zijn uh, met een proefomstelling bezig om het ook uh, in beeld te krijgen. Uh, volgende week weer straks uh, Nashville Radio. Uh, we sluiten af met uh, Kalulu. En die staat ook al een tijdje op het uh, lijstje om gespeeld te worden. Don't start now. En wat mij betreft, aanstaande dinsdag tussen 10 en 12 kan ik er weer bij zijn. Maar dan met de andere. Dag. Crazy thinking about the way it was Did the heart break?